10 uur. Remonse Remen. Er hebben meer dan 100 mensen meegelopen in een stille tocht voor de scholier die gisteren in Voorburg werd doodgestoken. Het slachtoffer zat vroeger op school in Rotterdam-Hillevliet, schrijft het Algemeen Dagblad. De tocht begon rond 7 uur bij de school in Helevliet in Rotterdam-Zuid. Deelnemers aan de tocht hadden kaarsjes en bloemen bij zich. De politie hield alles uit voorzorg vanaf een afstand in de gaten. Eerder vandaag was er in Voorburg een besloten bijeenkomst op de school waar de jongen gisteren om het leven kwam. Bijna alle 300 leerlingen kwamen met hun ouders naar de bijeenkomst. Een windroos heeft in het buitengebied van het Achterhoekse dorp Zelhem flinke schade veroorzaakt. Tientallen bomen zijn omgewaaid en zeker zes boerderijen zijn beschadigd geraakt. Niemand is gewond. De windhoos trof het dorp rond kwart voor zeven vanavond, zegt een woordvoerder van de brandweer. Bij een van de getroffen boerderijen is de schade groot en het pand moet worden gestut. Brandweerlieden zijn naar het getroffen gebied gegaan om de omgevallen bomen van de wegen te halen. Volgens de brandweer is de regio verder niet getroffen door noodweer. De Brit die afgelopen donderdag in een ziekenhuis in Skopje overleed had geen ebola. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in Macedonië vandaag bevestigd. De doodsoorzaak is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat hij te veel alcohol had gedronken. Gisteren liet een ambtenaar van het ministerie al weten dat er serieuze aanwijzingen waren dat de man te veel gedronken had. Donderdag ontstond de paniek toen de man zich meldde bij het ziekenhuis in Skopje. Hij had hoge koorts, was misselijk en had interne bloedingen. Een paar uur nadat hij was opgenomen overleed hij. Daphne Schippers is uitgeroepen tot beste atleten van Europa in het jaar 2014. De tweevoudige Europees sprintkampioenen kreeg de meeste stemmen bij de verkiezing... waarvoor twaalf atletes waren genomineerd. De 22-jarige Utrechtse is de eerste Nederlandse atlete... die de belangrijke titel krijgt sinds de introductie in 1993. En dan het weer. Het aantal buien neemt af. Er komen steeds meer opklaringen. Vannacht koelt het af tot 8 graden. Er kan mist ontstaan. Morgen droog. Wat zon. Maar later gaat het regenen. Dit was het N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 this não pra night. I'm gonna get you Yeah. Disco. Next time for the hottest house vibes on the planet. Global House Vibes with, with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. I've got you. Were